Oh, en ook Sasha Destiny bij Radio 538. Uh, de lijnen zijn inmiddels geopend. 0909-30538. Daar kun je nu naartoe bellen om je op te geven als eerste luisteraar. Dat houdt in dat je de 538-ochtendshow zo meteen officieel mag openen. En dan win je ook het uh, Ik was de eerste luisteraar t-shirt exclusief te verkrijgen... als je je nu aanmeldt via 0909-30538.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 In een KLM-vlucht van Schiphol naar Suriname is een passagier overleden. De luchtvaartmaatschappij heeft geen details bekendgemaakt. Volgens Surinaamse media gaat het om een vrouw van 65 jaar. Het lichaam is na aankomst op de luchthaven direct naar het mortuarium gebracht. Gaan we naar het weer. De winter neemt heel even pauze. Vanochtend is het een tijd lang droog. Later vanmiddag regen en in het noorden en oosten valt in de avond natte sneeuw. Het wordt overdag 5 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Florentin, dankjewel. Dan de files. Als er al staat. Ah, goedemorgen, er staan geen files. Kijk, dat willen we graag. Dat is voor het eerst deze week op dit tijdstip. Uh, via 0909 gaan wij uh, naarstig op zoek naar luisteraar nummer 1. Een vrolijk één. mens. Hé, hey, dat zou leuk zijn. vrolijk leukste. persoon. Maar er zijn eigenlijk niet al onze luisteraars vrolijk? Ja, dus bel. Iedereen mag wel gewoon. Uh, 0909 als je de show wil openen vandaag. Dus 0909 luisteraar nummer 1. En we hebben een geweldig shirt voor je liggen.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Jazeker, yes, goedemorgen en welkom. Het is 4 over 6. Nou, we zijn los met Ochtendshow voor de donderdag. En sniffende het eerst. Radio 538. Sfeer hier is echt. Absurd, super gaaf. Dat is echt ongekend, hoor. De lach uit je dashboard. De 538-ochtendshow. Radio 538. Tenminste, ooit in de nieuwsparade is deze driver's seat... Of iedere keer als ik hem hoor, kan die pioneer reclame denken voor die autoradios. Dat, de, de oh. tijd dat het, dat het hip was, dat je met je autoradio binnenkwam zetten op met zo'n ja. sleden? Daar, was dit, daar kwam die oh, uit. Echt waar? Hey, oh. Ja, dit was het. Uh, pioneer reclame. Toen, zo werd het uh, in de jaren negentig wederom 90. Het Was nog in de tijd dat uh, als je dan bij je auto kwam uh, met een beetje pech was je autoradio gestoken. Zo. En, en dat toen, gebeurde echt veel in de grote stad. Mam, mam, mam, Ja. aan lopen de, de band. En toen ging je dat het voortje of dat, dat je het voortje mee kon nemen. Eerst je de radio met zo'n sleden en ja. later het voortje dat je mee kon nemen. En, en helemaal later had je dan zo'n moest je zo'n eraan dat de radio was beveiligd met een code. Dus dat oh ja. had geen zin om hem te stelen. Oh, en ik heb ook nog een, uh, die was voor mij ook van Pioneer... dat het frontje omdraaide. Ja. ja! We hadden toen allemaal die uh, 538-saxo's. Ja. Weet je dat nog? We hadden die Citroën-saxo ja. met 5-jacht ooit. Waanzinnige auto's. Leukere auto van de, van de zaak. Om, uh, ja, een auto van de zaak is zo leuk. Hè? Ja, ja, en dan hadden wij inderdaad die auto's van de zaak. En daar zat zo'n Pioneer-radio in. En dan draaide dat frontje naar binnen. En dat was mega hip. Ja, en ja, later had je er zelfs in. En er kwam een heel navigatiesysteem. Het ja. uit die radio. Ja, ja, ja, nou, ja. Als je die had, dan was je echt... Hoe uh... oh, vaak is er bij jullie in je auto ingebroken? Ja, laat ik het afkloppen. Eén uh, keer. Nog nooit. Eén nee, keer. nog nee, nooit. Uh, echt oh, nee, met twee een, keer. Met een schroevendraaier het slot eruit. Uh, dat was ook de zak zo. Die zette een schroevendraaier tussen. Daar, daar ging jij en, uh, Daar ging de pionier. Ja, één keer. Uh, en oh, het is heel gek, want je, je komt er pas eigenlijk achter als je... Uh, want die auto's gaat natuurlijk open met zo'n kastje tegen ja, ja, Dus ja. het slot gebruik je eigenlijk niet. Nee. Dus je, en de deur zat verder netjes dicht. Op een gegeven moment hè? Dat mist van alles uit. Maar wat hadden ze meegenomen dan? Nou ja, inderdaad, de radio. En de, dat was nog in de tijd van de cd's. Dus uh, ze hadden Dance Mash 1 tot en met... Uh, oh ja, nee. Ze waren groot David Guetta-fans. Ja, dus ja, hadden dus over een niet. nacht later hadden ze het niet meer teruggelegd. ja. ja. Jeetje, ja. ja, ja nou, en uh, de radio stond op cue. Hele gek. Nee, gekke radio was dat. Mega over 6, goedemorgen. Welkom op deze... Ja, het is een beetje stilte tussen de stormen in, voor mijn gevoel. Ja. Ik vond het wel even lekker vanochtend. Heerlijk. Zo. Dat je gewoon op een normale manier naar het werk kan rijden. Maar let nou, op, het is glad. Want zo. het is laat voor het eerst dat ik uh, de wijk uit... en de afgelopen dagen ging het eigenlijk allemaal prima. En nu schoof ik toch even een metertje of uh, twee door. Er zitten ja. hele gladde ja. stukken bij, met name op viaducten. Ik, uh, het viaduct van de A1 Zeker. naar de A27, dat was echt... De, de, de auto voor hoor. mij ging echt bijna de bocht uit. Oh, ja. Ja. ja. Oh, in ja, ja. Oh, Noord-Holland is niks aan. De hand. Oh, nee, nou, even nee. een update voor wat betreft de verkeerssituatie. Ja, ik heb natuurlijk in, uh, in Hilversum geslapen. Ja, in een hotel hier zo. De, en? Het, grap, het laatste keer dat ik daar had geslapen was in 1997. 98, maar, nou. nee. Ik had er, er niks veranderd. veranderd. Nee. <laughs> maar jij lag in uh, Hotel uh, Lapenshoek. Ja. En dat was natuurlijk ooit, daar kwamen de uitzendingen van Veronica. Veronica nou, is ooit begonnen. Zeker, ja. En dat, en, ja, dat is toch een stokje. Is maar stukje. weet je, heb jij het kamertje gezien waar dan ad ja, Bouwman en... Ja, ad uh, Bouwman, en... die had daar nog tien liggen na <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. <hijen> ja, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat heb je een hoor. beetje geslapen? Ik heb uitstekend jij geslapen. Ik ben geen hotelslaper. Ik ben een slechte slaper. Ik heb uitstekend geslapen. Kijk, ja, het we kan wel. dus wel. Heb jij ook wat gegeten daar nog? Ja, ik heb uit. Nou, uh, Ook het <hijen> 1974. Ja, een satetje. Ja, heerlijk hoor. Maar je hebt kan kunnen slapen dus. Ja, nou ja, tot vijf uur. Maar dus denk je uh, dan niet als je nu uh, uit Hilvers komt dat je denkt van, ah, oh, wat lekker is het om op tien minuten afstand van mijn werk te wonen. Nou, we hebben gisteren. Ik was met een collega. We hebben eventjes naar wat huizenprijzen gekeken hier. Uh, en je hebt er twee gekocht. Dat <tie> <tie> ja, is niet te doen hoor. Nee. Uh, we gaan even naar wat nieuws voor vanochtend. Het gaat veel over de uh, ja, uh, hal 22 in Utrecht. Ja. Auteur Barry Asma is opgelucht dat niemand gewond is geraakt... bij de instorting van dat sportcentrum in Utrecht. Hij is uh, een van de eigenaren. Een deel kwam uh, gisteravond naar beneden... waarschijnlijk door de zware sneeuw op het dak. Waarschijnlijk door de zwaard van de sneeuw... maar dat moet allemaal nog ge ge geanalyseerd worden. ging het dak ineens inknikken en uh, ja, moest er... Uh, moest gewoon heel snel besloten worden om iedereen naar buiten te, te jagen. En dat is gelukkig uh, heel goed en snel gedaan. En iedereen is naar buiten gehaald. En uh, gelukkig geen gewonden of uh, ergere dingen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, hij is uh, een van de eigenaars samen met Frank Rijkaard en Ruug, uh, sorry, Marco van Basten. ja, ja. Nou, maar hulde aan het personeel dat zo. daar werkt. Want dit had zo'n drama kunnen zijn. Er zo. zit er iets van, uh, ik heb er wel eens uh, gepadeld. Ja, ja. En er zitten voor mij iets van 15 of uh, 20 padelbanen in. Bowlingbanen, squashcentrum, ja, fitness. Veel uh, mensen. En ook nog op een tijdstip dat je denkt... dat die banen allemaal bezet zijn. Dat, nou, dat hier niks godswonder. Dit was uh, de hal waar de padelbanen in ja. zijn. In die andere bal zitten dan, uh, baan, uh, hal zitten de, de bowlingbanen ja, en, ja. squash en dat soort dingen. En, uh, die staat dan nog wel. Tenminste, het dak zit er nog op. Ja. Maar, ja. maar uh, uiteindelijk... Want er is eigenlijk niemand van de brandweer naar binnen gekund... omdat ze bang waren dat ja, de hal ja. nog in zou storten. Zeker. Met een drone zijn ze gaan kijken. Maar iedereen was... Uh, Buiten, dus dat is fijn. Alleen materiële schade. Dan Rens uit Papendrecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hé hey, Rens, ik zie hier staan dat je. Je bent onderweg naar Ahoy Rotterdam? Jazeker, voor de vierde dag. Maar de, de, de van begint morgen pas, hè? dat weet je. Ja, maar de boel moet opgeruimd worden. De sneeuw moet in de weg gaat. Oh! Jij schuift het parkeerterrein en zo? Juist. Oh! het parkeerterrein, het voorterrein, uh, expeditielocaties, ja. mensen waar de uh, te komen. Nou, dan heb jij een zeer, zeer verantwoordelijke taak, Rens. Ja, zeker. Want even heb morgen om, uh, ja, wat zijn vanaf een uur of vier uh, druppelt te binnen ja, zeker. natuurlijk. Zeker, ja. Dus. Maar nu nog geen activiteit behalve dan de bouwers. Juist. Juist. Dat is, uh, ja, verder, ik, uh, ik ben alleen maar met schuiven bezig. Dus ja, ja goed, we gaan gewoon door. Ja, ja. Af en toe vliegen we even naar binnen om een bakje koffie te doen. En dan kom je een, een kraantje Papi tegen, zoals gisteravond. Oh ja, dat is natuurlijk. Oh, ja, en dat dat al die dat artiesten dat... kom je tegen. Het schijnt een hele aardige ja. gozer te zijn, hè, die kraantje Papi. Uh, ik heb geen idee. Ik, oh. hij, hij, zei Goeiedag En nou, uh, Guus Meewis ja. hebben gistermorgen ook nog even gezien. Oh, wat, zei u, op, die ook, uh, wat zei je? Wat zei Guus Meewis? Kedengedeng? Ik ik ja. Nee, nee, nee, ga maar schuiven. Die zingen. <laughs> Laten we schuiven. Hopa. Nu ben je, nee, je nog, een... mee nog meer tegengekomen. Ja, ja, ik ben zo benieuwd. Ja, op, ja, op, en, dat, en dat beeld van Litouwers natuurlijk. Ja, die staat daar. Ja. Ik, heb, uh, ik ben alleen maar met mijn werk bezig. Ja, zo hoor Ja, goed, je ja, ja, kan die mensen aanspreken, maar die komen daar ook op te repeteren. Tuurlijk, en dat is ja, ja. Ja. ook oh, zo natuurlijk. Dus ja, die ja. hebben ook Repareren. geen tijd om even een praatje te maken. Ja, ah, begrip, dat is natuurlijk. Uh, dat, ja, nee, je moet ze ook uh, in hun waarde laten wat dat betreft. Maar Rens, uh, goed dat je het doet. Uh, jij bent vandaag, en dat is wel even leuk, want ja. misschien dat je dat toch kan delen met wat artiesten daar. Jij bent. De eerste luisteraar. Ben ik de eerste luisteraar? Ja, ja. Jij bent de, de eerste luisteraar. Les. En dat betekent dat het t-shirt van jou is. Een T-shirt, okay. <laughs> ja, Ik heb nog nooit zo'n dom van gehoord. Ja. Ja. Ja. Wat had je dan verwacht? Het ja, klinkt heel teleurgesteld, ja, ja, ja, ja, Maar Wat had je leg, verwacht? Tim, leg de show maar even stil. Ja. Wat ik had verwacht, ja. kaarten voor de uh, Amstel Live. Je ja, ja, maar... werkt daar! Je bent daar elke dag, man. Ja, maar gewoon om daar binnen te zijn vrijdagavond. Oh joh, gebruik je gewoon je pasje ja. van een ja, oh, ja, ja, Joh, ik moet heel even wat halen. Ik, ja. uh, ik, ja. he? ik heb wat laten liggen. Ja. Maar wat dat e gaat ook wel gebeuren? Maak je maar niet druk. Maar nee, maar, nee, dat nee. doe ik niet. Maar ik hoor, de, Rens, je bent een toch wel blij stelling. met het eerste eerste T-shirt nee, ik niet. Ik denk dat jij helemaal ja. blij bent. Ja. Jawel, ik ben hartstikke blij. Oh, gelukkig. De oh, no. no. op! GELACH <laughs> Succes daar, hè? En vieren. Ja, weer weer. Weer weer. De eerste luisteraar. Oh, oh. Waar is de nacht gebleven? Nu je wakker bent. De raar begin. De Stap A, 5, 3, 8, het klinkt bekend. Een t-shirt. Kom, wel commotion. Hul uit je bed, dan hoor je nippe thee. Ja, ja. De bochtenshow, sleep je door de morgenheids. Zo, zo klinkt teleurstelling, kwart over zes, morgen. Tot to me, talk to me. Tot to me, talk to me. Ik staak me making up for last time.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 Nights again, we'll up again. up again. again. up again. again. We're up again. Nice again. We're up again. up again. again. Lucky, up again. Wat of niet, de optredens van Deft Punk die kunnen eigenlijk altijd doorgaan. Want die man dat een helm op, dus die gaan veilig over straat. Get lucky, je hoorde je samen met Verrell Williams in dit geval in de ochtendshow. 9 voor half 7 op de donderdag. Nou, we hadden het al even over de vrienden van Amsterdam. Wij gaan uh, straks, uh, maar dat gebeurt verderop als in het programma... gaan we kaarten weggeven voor uh, de show. Uh, de complete line-up is nu bekendgemaakt, toch? Ja, ja. leuk man. Ik zag uh, Kensington. Dat ertussen... Nou ja, dat is natuurlijk, die is jarenlang weg geweest. Die ja. In het verleden hebben die daar ook wel een paar keer gestaan. Maar nu zijn ze dan toch... Uh, ze zijn natuurlijk weer helemaal terug. Ja. Ja. Met die uh, Met uh, Jason Dowd. De Rullo. Dowd, Down. Dowd, uh, Dowd, ja. Maakt er iets van. Doubt. Dus uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb ze nog gezien, een paar, maanden, een paar weken geleden. Dat was geweden. te gek, toch? Dat was waanzinnig. Dat was heel enthousiast. Ja. Spectaculair. Maar was, dat je denkt bij jezelf: oh, wat ziet die gozer goed, zeg. Ja, hij is mijn uh, ja. stem. Ja, heel goed. Jason. Ja. Ja. Die... Maar de vraag is toch, dan, wat je bij de Vrienden van Amsterdam doe je ook altijd iets anders dan je eigen repertoire. En dat vind ik altijd bekend. Dan ben ik dan toch benieuwd of zij... Uh, België van zij... het goede nee, doen. Ja, of als zij Engelbewaarden doen, weet je wel. Dat dus, fantastisch Dat dus, is natuurlijk het allerleukste. Ja. Kan die gast Nederlands eigenlijk? Nee, ik deze een uh, Englishman. Geen woord. Oké. Okay. Hij is American of. American? En hij doet ook niet zijn best. En hij doet ook niet zijn best. Voor mij, Amerikaan, ja. Ja, hij doet niet zijn best. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, dus, maar dat is wel het leukste uiteindelijk, natuurlijk. Of dat Yves Berends ineens. Uh, Riddles doet of zoiets. Ja. Uh, weet je wel. Dat, ja. Dat maakt het leuk bij de Vrienden van Amstel. Uh, dat gaan we zien. Uh, morgenavond gaat het los in Rotterdam-Ahoi. Het parkeerterrein is ijsvrij. Dat hebben we net gehoord in ieder geval van onze eerste luisteraar. En uh, ja, jullie gaan de, de, de, de ja. het voorprogramma gaan jullie verzorgen. Zo, daar hebben we zin in. in. Ja. Jullie openen morgen nog voordat zeg maar, Vrienden van Amstel van start gaat. Zijn jullie daar vanaf 7 uur uh, de boel nou, maar... Sterker nog, ik zou je vertellen. De, de, de, toen wij dat gisteren bekend hebben gemaakt. Zijn er zoveel mensen die hebben gebeld met de oude. Dat ze de deuren, Ze gaan de deuren zelfs een half uur eerder opengooien. Dat is echt waar. De deuren gaan een half uur eerder op. En gaan jullie oh, dan ook een, een, een, een half uur eerder op? ja beginnen. Jazeker. Nou, wat leuk. nou uh, Morgen dus de opening van Vrienden van Amstel. Als je erbij wilt zijn deze editie 2026 en dus uh, jij de complete line-up voor je neus voorbij zien uh, trekken. Blijf dan luisteren en bel eventjes als je de kroegbel voorbij hoort komen. Die gaan wij later vanochtend een keer laten klinken. En dan kun je bellen en kans maken op uh, kaarten. Uh, verder moeten we vanochtend eventjes uh, contact zoeken met onze vriend, tenminste ja we mogen wel vriend van de show noemen, Bas Nijhuis. Uh, want uh, in principe zijn volgens mij de wedstrijden voor morgenavond in het betaald ja. voetbal. Dat is er één. Eén, dat, was dat is jouw clubie. Uh, NEC FC Utrecht. Ja, en dat is vervelend, want dinsdag uh, speelt Utrecht in de beker tegen Twente. En het is wel lekker als je even een, na zo'n lange of, uh, winterstopperiode... Als je even een wedstrijd in ja. de beentjes hebt ja. ja. Dat je even kan opwarmen. Ja, ja. dat is natuurlijk... Uh, ja. Kan je het uh, competitievervalsing noemen? Ja, we... nee, hey, het is gewoon pech, toch? ja is het pech. Ja, dit is gewoon pech. Overmacht. Ja, ik denk dat okay. eigenlijk die andere wedstrijden komend weekend... maar dat gaan we straks wel even van Bas horen... dat dat ook heel spannend wordt of die doorgaan. Ja. Er zijn regels voor hè, wanneer je mag spelen en wanneer niet. En hoe dat. Precies... Ik hoop uh, dat hij het weet. Nou, dat gaan we even van hem vragen. Dus uh, dat doen wij ook later vanochtend in de ochtendshow voor deze donderdagochtend. En Damiano David is er ook weer bij. feliciteren, want hij is een jaartje ouder geworden vandaag. Hij had dus in lekker naar de werken kunnen zitten. Oh, maar ja, we hebben nu Hoe oud is uh, Damiano? Ik, ik denk, heb werkelijk uh, geen idee. Denk, hij is, oh, 26 cyclies dan. Ja. Hij had dat toch meegedaan met het uh, Songfestival, toch? 26? Ik dacht echt dat hij veel ouder was. Nee, joh, man. Damiano? 26? Nee. Nou, ik vind het uh, aan de jonge kant, Maar uh, gefeliciteerd, uh, jaarsjouden geworden. Straks uh, lekker naar de wekker. De badjas die kun jij uh, verdienen. En ik hoop dan toch op een iets uh, blijere reactie dan bij het eerste luisteraars-t-shirt. Uh, in Groen of Paars, als jij stemt op een van de twee liedjes. Florentine, zit klaar met het laatste nieuws? Ja, is het wel echt nodig om deze week winterbanden te hebben? Dat vertel ik zo. Chesto, Kensington, nou je ze hebben en meer. Allemaal onderweg in het vervolg van de show. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 vanochtend droog. Uh, we beginnen later in de middag toch weer regenbuien over het land te krijgen. Dus dat is geen sneeuw, maar regen. In het noorden en oosten vanavond weer sneeuw. Door de 5 en code geel is van kracht voor een groot deel van Nederland in verband met de gladheid. En dan een overzicht van de files, ja. ik weet waar. We beginnen op de A18, 7 Zevenaar, tussen Wel en Didam. Daar is de vertraging nu vijf minuten. En de andere op de N242, Middenmeer Alkmaar, tussen Heer Hugo Waard en Omval. En de vertraging daar, het is wel best hoog, 20 minuten. 4 over half zeven, de hoofdpunten van het is. Gelezen door Florentine, goedemorgen. Goedemorgen, het winterweer lijkt vandaag minder problemen te geven voor het OV dan gisteren. De NS gaat met een winterdienstregeling rijden en met de bussen moet het weer gaan zoals van ouds. Behalve in Utrecht, daar blijven de bussen binnen. Bij de aanval door de VS op Venezuela zijn afgelopen weekend zeker 100 doden gevallen, dat zegt de minister daar. Die zegt erbij dat president Maduro en zijn vrouw door de aanval ook gewond zijn geraakt. En een man uit het Limburgse zuster is opgepakt voor een waslijst aan overtredingen. De politie kwam hem op het spoor toen hij met een kapot remlicht reed. Nou, hij had illegale sigaretten en namaakparfum bij zich en geen geldig rijbewijs. En toen agenten bij hem thuis kwamen kijken vonden ze nog meer illegale spullen... en veel contant geld, meldt Limburg. Dit soort gasten, ik... ja, het is het gasten. Vinden jullie dat uh, crimineel? Of... Dat is wel vrij crimineel, ja. ja. Oké. Okay. Ik ook, ja. Jij vindt het leuk. Jij hebt er iets nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik... Jij zit jezelf al met een... Uh... Ik heb vroeger ook, ja, uh, wij hadden kennissen, die hadden altijd dit soort uh, uh, uh, sigaretten en... Uh, handeltjes. Ja, handeltjes, ja. dat zijn van die gasten, die hebben altijd handeltjes. Ja, nou ja Wij kochten vroeger toch ook inderdaad van die illegale cd's. Ja, dat zeker, ja. Dus dan stimuleer je het ook. Kijk, nu zeggen we allemaal van, uh, ja, kan je niet maken. Maar ja, uh, uh, in die zo. tijd was er geen Spotify. Er brandde iemand uh, 25 liedjes op een cd. Ja. Of 15, en dan kocht je dat voor twee tientjes. Ja, oké, okay, ja. zo. Maar goed, deze meneer reed ook met... Met een, met een niet geldig rijbewijs. Dus blijkbaar dat, had hij uh, dat. Eet. Dat is gewoon nee, een afschrale nee, lul, ja, ja. Maar stom als je dan met uh, allemaal illegale ja. spullen in je auto rijdt. Ik, ik zou even een rondje ja. lopen om de auto om te kijken of alle lampen. Ja. Even checken gewoon. Ja. Door het winterse weer van de afgelopen dagen hebben veel mensen hun restaurantreservering afgezegd. Best wel lullig. Restauranthouders die geven deze dagen daarom grote kortingen om hun zaak ja, toch een beetje gevuld te krijgen. Dat schrijft RTL Z. Zo is er ook een restaurant dat korting geeft als je het woord sneeuwpret bij je bestelling zet. Oh. En bijvoorbeeld Kastel in Gouda. Die geeft ook 50% korting. En dan moet je het woord kutsneeuw zeggen. Nou, ook wordt in sommige gevallen de tweede of de derde maaltijd gratis gegeven. Is dat, kuts, is dat gegeven. serieus het codewoord? woord? Serieus? Oh. Ja, ze doen K ja. sterretje T. Oh! Maar dan nog even van de markt. Ik vind meer van de, de supermarkt is zijn leeg. Ja. Ja. Ik bedoel de schappen. Het is uh, weer oud-Hollandse hamsteren. hamsteren voor je gevoel. Maar dat de of zijn de restaurants dan wel bevoorraad? Dat denk ik wel. Ik denk dat we nog wat in de vriezers hebben. De, die kunnen een beetje ja, de oude ja, maar vooral opdagen. dagvers. vers wat, wat je in een restaurant krijgt. Oh. Niet overal? Nou ik, denk, nou, ik denk het wel. Of een paar dagen. Maar dat moet het, als het niemand komt, heb je natuurlijk gewoon... Misschien dat daar die korting ook wel ja. voor zijn. Ja. Maar ja, ik snap ook wel dat je niet zo'n zin hebt als je eenmaal thuis nee. bent. Tenminste, dat had ik gisteren ook. Je hebt dan echt het idee van zo, ik ben er, ik, ja. ga, ik, ik ga, ga er nergens er meer mee. mee. Heen. Nee. nee. Het grootste deel van Nederland denkt het hele jaar nauwelijks na over autobanden, totdat het echt glad wordt, zoals de afgelopen dagen en waarschijnlijk volgende week. Sinds de sneeuwval zijn er 44% meer winterbanden ja. verkocht dan vorig jaar. Maar ja, is het wel echt nodig? Nou ja, rijden op zomerbanden. Laat dan echt wel je auto thuis staan, want je hebt gewoon geen grip. En een no-stop op een besneeuwd wegdek vanaf 50 kilometer per uur duurt twee keer zo lang. Het zo. is echt wel... Uh, Jij visual. hebt nog zomerbanden toch, Rikkie? Ja. ja. En achterwielaandrijving ook. Dus ja. dat maakt het extra ingewikkeld. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, maar nou, ik, ik dacht bij mezelf... ja weet je, we hebben al vier, vijf jaar geen winters gehad, nee. zeg maar. Dus daar denk ik toch bij zo'n nee, beetje... Nee, ik snap het. Geld. Maar het is niet alleen maar uh, bedoeld voor als er sneeuw ligt, toch? <lacht> toch ook gewoon als er temperaturen zo rond 1, 2 graden... als het wat verraderlijk is. Waarschijnlijk uh, is het wat beter. Maar ik heb wel eens begrepen dat inmiddels de, de zomerbanden... zijn inmiddels ook zo goed ja. Ja, dat het verschil ook okay. wel niet zo groot meer is. Maar er zit natuurlijk een hele handel achter... die, ja. Ja. die het heerlijk vindt om te roepen nee, dat, ja. je, dat je ja. ook winterbanden... Ja, moet uh... en net ook op de conditie van je band. Hè, want jo. je moet niet met minder dan... 4,5 millimeter aan profiel rijden. Want oh, okay. dat is net zo slecht als zomerbanden. Ja. Eigenlijk, daar komt het om neer. En je moet een beetje voorzichtig rijden. Oh. Dan de gemeente Utrecht die wil zo snel mogelijk af... van reclamevliegtuigjes ja, boven de stad. Voorstanders vinden dat een heel prima idee... omdat vliegen slecht is voor het milieu. Je hebt ook helemaal niks aan reclamevliegtuigjes. Is puur commercieel. Dat stelt in ieder geval Pepijn Zwanenberg. Dat is fractieleider van de Utrechtse lokale linkse partij. Anderen zeggen natuurlijk weer, ja, doodzonde. Het klinkt, uh, ja, die leuke berichten in de lucht. Lieve Deborah, ik wil met je trouwen. Het is allemaal voorbij. Ik denk dat er in Utrecht uh, wel grotere problemen zijn... waar we ons druk over moeten maken dan een reclamevliegtuigje. We hebben, geloof ik, een tekort van 170 miljoen. Ik oh. zou eerst denken van, jongens... Laten we dat nou even proberen op te lossen. Hè? En uh, we hebben een dak wat ingestort is. Maar ik, uh, het verbaast me eigenlijk... dat er nog zoveel reclamevliegtuigjes vliegen ja? boven Utrecht. Nee, het valt reuze mee. Maar Utrecht wil op de een of andere manier... zijn is een hele linkse ja, gemeente. Die ja, ja. zijn ook heel druk met, het, met het, ja, die ja, haarden verbieden, toch? Ja. Alles ja. wordt verboden in Utrecht. Het, is echt, het, het wordt zo'n treurige stad. Ik, ik snap echt wel, hè, als jij last hebt van uh, je gezondheid... dat een buitenhaard niet prettig is. Maar de parkeerplaatsen moeten weg. Uh, alles wat maar een beetje met plezier te maken heeft... dat wordt ja. in Utrecht oh, gewoon stroomd. Dan kan, je je dan je er, kan je er gewoon blijven wonen. Ja. ja. dank je even voor dit moment. Wij gaan onze rustig opmaken en ik hoop dat je met ons meedoet. Lekker naar de wekker zometeen. meteen. We zijn even benieuwd welke van de twee liedjes wat jou betreft het leukste is. Als je zo meteen stemt, dan maak je kans op de officiële ochtendshowbadjoos. I was a ghost, I was alone Oh, don't watch it oh, get yes, so okay. good oh, given the throne I didn't know how to believe oh, bij 5.38 om 12 over half 7. Het is de ochtendshow voor de donderdagochtend. En wij zijn even benieuwd welke plaat van de twee... die we nu gaan laten horen, jouw voorkeur heeft. Oh. Lekker na de wekker. Ja, je kan je eventjes helemaal mengen in de muzikale discussie... die Lekker na de wekker heet. Uh, wij hebben uh, twee grootheden tegenover elkaar staan. Tenminste, de ene is echt een grootheid. De ander zingt eigenlijk over een grootheid. Um, laten we beginnen met die grootheid die vandaag... een jarig zou zijn geweest, waar het niet dat hij overleed in 2016. Ja. Hij ging toen vlak na Prince, toch? Dat was... Uh... Over, uh, we Over David Bowie. Oh. Hey, die waren ja, echt, dat, dat ging het, redelijk snel. Er zaten, zaten een paar dagen tussen voor mijn uh, ja. uh, David Bowie in 2016. Uh, blies hij zijn laatste adem uit, maar hey, de muziek is gebleven. Let's dance is optie 1 vandaag. Let's dance to the song. Als dat de plaats van je keuze is, dan mag je in één deze kant op sturen... en gaat je stem naar David Bowie. Maar vandaag, in het jaar 1963... het schilderij de Mona Lisa van Leonardo da Vinci... wordt voor het eerst tentoongesteld in de Verenigde Staten. Dat werd eventjes de, de, de zee overgebracht en daar opgehangen. Ja, er is gezongen door de, uh, uh, Robert van Hemert over de Mona Lisa. Zeker. En dan klinkt het opeens zo. Dus ik zeg Mona Lisa... De grote vraag is welke van deze twee... heb jij het liefst op de radio zo dadelijk over een minuut of drie? Laat het weten via de app. 1 is een stem op David Bowie. Stuur je een 2 deze kant op, dan gaat hij naar Robert van Heemert... en gaat hij zo zingen over de Mona Lisa. Laat me weten. 1 of twee voor de badjas, want die staat op het spel. En dit is Chesto. Let's get down, let's get down to business.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 Let's get down, let's get down business, son. Back and forth, back and forth with the bullshit I know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention So in my heart to hit it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 Let's get down, let's get down, The business van Chesto en daarmee is de tijd 13 voor 7 geworden. Nou, dat is een mooi moment om eens even te kijken wat de stand is geworden. Uiteindelijk een lekker naar de wekker. Wat is een lekker na de wekker? Laat je gaan. Wat is er lekker na de werken? Dat vragen we in koren, dat dus ons maar door. We gaan even naar uh, IJmuiden. Goedemorgen, Ilona. Goedemorgen. Hallo, hallo. Jullie hebben nog een, een zeehond daar door het kanaal zwemmen van de week? Ja, die zwemmen hier. Ja? Een zeehond? Ja, dat was uh, groot nieuws. Die is helemaal naar Amsterdam gezwommen, dat arme diertje. Oh. Ja, ik heb hem alleen zelf nog nooit gezien. Ach. Dat is zonde. Super jammer, ja, ja vind ik nee, ja. ook. Hey, wat ben je aan het doen uh, Ilona op dit vroege tijdstip? Ik ben onderweg naar mijn werk, in het dagverblijf. Ah, dat is gewoon open vandaag. Zeker, ja hoor. Wat zijn jullie nog dicht geweest de afgelopen dagen? Voor de sneeuw? Nee. Want er waren heel wat uh, collega's van jou die hadden besloten... van nou het is toch te gevaarlijk om naar het werk te gaan. Dus we gooien de boel uh, gooien we dicht. Nou, uh, ouders, helemaal ja. in paniek natuurlijk. Ja, dat kunnen we de ouders niet aandoen. Nee hoor, <laughs> wij, uh, wij zijn gewoon open. En hoe laat staat de eerste voor de deur zometeen? Kort over zeven. Kijk, dat is een mooie tijd. Hey, uh, Ilona, wij hebben vandaag in de aanbieding een liedje van uh, David Bowie. Yeah. Ja? Ja. Oké, okay. <laughs> nou, uh, nou, Ik weet niet al dat het kreeg het wordt. Jij wordt niet heel enthousiast van de naam David Bowie, merk ik. Nee, daar word ik niet heel enthousiast van. Nee, nee, nee. Nee. En uh, vind je zijn muziek niet leuk? Of? Nou, er zit vast wel wat leuks tussen, maar uh, nee, ik ben nee, geen fan. Dat nee, nee, nee, nee, kan toch? Nee, dat geeft ook allemaal. Ja. niks. Uh, en we <laughs> hebben Robert van Emert. Ja, daar werd ik ook helemaal blij van. Ja, dat Kijk. voelde ik al een beetje. Is dat uh, vind je een veel leuk liedje die Mona Lisa? Ja. Nou, nou en ik, de, als ik kwam in de auto en ik werd er meteen helemaal blij van. Dacht ik dacht, nou. nou, dat wordt gewoon 2. En dat, dat is... moet je van muziek worden. Hè? Dat vind ik. Ja, dat sowieso moeten we dat in de ochtend een beetje meer hebben, dat je blij nou, wordt. Dat ja. Dat de dat, dat radio. zit. Juist. Ja. Ja. Uh, we gaan hem draaien. Het is de winnaar geworden. En voor jou is de Badjas uh, groen of paars? Het uh, paars, alsjeblieft. Die komt er zo snel mogelijk naar, Ier Muiden. Ilona, doe rustig aan. Helemaal leuk, dankjewel. En de radio vol uit voor Robert van Hemert Mona Lisa, de winnaar. Hoi, is van Die Jor. Hartas Louis Futon. Ze rijdt in een Renault en reist de hele wereld rond. Ah, ik nooit erachter. Wat nee, zit gewoon uh, wat stond, nou? Stond de opnameapparaat nog aan? Jeetje, wat leg jij die? De lat hoog, zegt hij volgens mij. Uh, nee, joh. Ja, ik had dat ook nog nooit dat, gehoord. Wat grappig. Dat dat grappig. Dit, uh, dat licht, ja. kunnen we kunnen nog even terug naar het befaamde <laughs> moment inmiddels. Hey, even hey, de nacht wacht niet op ons. Je bent het mooiste schilderij. Jeetje zeg. Wat legt zij die lat hoog? Oh, zij legt... Zij uh, de, de, de, ja. Heb ik nog nooit dat gehoord? Nooit nou. gehoord, nee. Ja, je moet er, als je namelijk terugluistert, man, ja. er zit, Nadat nou, hij het heeft gezegd, zit er ook nog een koe. Een koe? Op het einde. Nee, als we het soorten... dan niet horen, dan uh, hebben we nee, de koe ja, ook nog nooit gehoord. Maar blijkbaar is dat bij het opnemen is dat, uh, weggehaald of zo. Stond ze in de studio. Hoe ja. zeg jij? Ja, kan het op, op het einde? Niet. Ja, ja. Oh. La, laat me goed horen. Nou, ik ga eens even luisteren of er een, een koe. Uh, je weet zeker dat je een koe. Uh, ja, 100%. Uh, je ja. op ons, je bent het mooiste. Dus dan zeg ik zeggen, eerst dan. Uh... Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog? Oh, oh, dat is een olifant van. Ja, dat is toch geen koe. Ja, ja. jongen, jongen. jonge. Ja, dat ik nee. dat dan niet heb gehoord. Nee, nee, dan snap ik wel dat ik het nog nooit gehoord heb. <laughs> uh, goed, zometeen meteen vervolg van deze radioshow. Kaarten voor de vrienden van Amstel en meer. Hé, hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Uh -huh. Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Uh, nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar.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 Stil bij Feelings wonen. Hoge kortingen nu in de winkel. Oh, gaan we deze zo nog op vakantie? Daar heb ik echt zin aan. In. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu ja. Jazeker, zeker, want bij prijsvrije vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super Prijsvrije vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een tweejarige KPN Internet en TV-abonnement en krijg een 55 inch Philips Ambilight TV-cadeau. Pak hem snel op kpn.com/slash snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.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 Cado's dan nooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus speelbust. Stel je voor, je bent letterlijk omringd door honderd fanatieke tegenstanders... die steeds dichterbij komen. Je bent 12 vragen verwijderd van 50.000 euro. Die je alleen wint als je ze alle honderd weg speelt ze het midden bereiken. Maar geen paniek, want ik sta naast je. Linda de Mol presenteert Postcode Loterij in de Ring. Zondag om half tien op zes. Ik wil heel graag dat huis, maar hoe krijgen we ooit die goedkoopste hypotheek? Rustig, we zitten toch bij Frits? Als het ergens lukt, lukt het bij Frits. Ze vergelijken echt alle banken. Oh my god, er scheelt wel een paniekaanval. Ja, thank god. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl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 Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De brandweer in Utrecht heeft met drones een ingestorte sporthal doorzocht... en er is niemand gevonden. Het gebouw stort er gisteravond gedeeltelijk in... waarschijnlijk door de dikke laag sneeuw op het dak. Op dat moment waren er ongeveer 20.